Het is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. In Detroit zijn de stoffelijke overschotten van elf baby's gevonden... in het dubbele plafond van een uitvaartcentrum dat al zes maanden dicht is. Iemand had de Amerikaanse politie getipt over de lijkjes. Waarom de lichamen in het plafond zijn verstopt... en wie het heeft gedaan, is nog niet duidelijk. De identiteit van de baby's is bekend. Ouders zijn ingelicht. De politie onderzoekt ook de rest van het gebouw... Het uitvaartcentrum werd gesloten nadat de vergunning was ingetrokken. Bij een inspectie waren beschimmelde lichamen gevonden. Ook lagen lijken opgeslagen in de garage. In Zaandam is vannacht een man van 19 twee keer beschoten. Eerst bij een ruzie in het centrum... daarna nog een keer bij het ziekenhuis waar hij naartoe was gebracht. De politie denkt dat het om dezelfde dader gaat. Hij is gevlucht. Vanwege het onderzoek was de spoedeisende hulp van het ziekenhuis... in Zaandam een tijdje dicht... Er is ook met een helikopter gezocht naar de dader. Het slachtoffer is zwaar gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Nederland is bij reizigers uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten... populairder dan de meeste andere Europese landen. Het aantal visumaanvragen steeg in Nederland de afgelopen jaren sneller... dan in vrijwel alle andere landen binnen de Schengenzone. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Alleen Frankrijk had meer visumaanvragen. Bijna de helft van de reizigers naar Nederland was toerist. Premier Rutte heeft in augustus met een hoge delegatie... van het Chinese handelsplatform Alibaba gesproken... over de eventuele komst van een distributiecentrum in Nederland... meldt het FD. Alibaba wil wereldwijd vijf grote logistieke centra bouwen... en heeft daarvoor onder meer het Belgische luik op het oog. Maar volgens het FD zijn Weert en het vliegveld Maastricht-Agen... ook nog in de race.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 Something nice happens, I can always put it in my head. You know, because when something bad happens to me, I always say to myself, boy, you can always... En we zijn weer terug uh, voor het laatste uur van Goedemorgen Zandvoort bij Hotel Hoogland uh, bij de Watertoren. Dus als er mensen zijn die nog willen komen luisteren en kijken naar radio, jullie zijn van harte welkom. Uh, we beginnen zometeen met uh, Gertjan jan Bluis, die is aangeschoven. Uh, daar gaan we over een paar uh, interessante onderwerpen praten. En uh, trouwens, wat u net hoorde was Roberto Giaggetti en de scooters al Save the Day en... You can run away, en dat is ook nog even het laatste onderwerp... waar we ja, het straks ja, over gaan ja, hebben, 4 ja. november Zandvoort ja. loopt... maar dit even terzijde... Uh, na Gerard komt uh, Gerard Scholten, de duinwachter. Die komt vertellen over hoe het eruit ziet in de duinen. En alle gevolgen van dien. Van de, ja, droogte de droogte en de temperatuur natuurlijk. <laughs> en als laatste komt uh, Anouk Weijers vertellen. Uh, zij gaat een aantal maanden op vakantie. En uh, heeft daar een beetje een speciaal ontslag voor genomen. Maar daar gaat ze zelf over vertellen. Zodat alle rare dingen die daarover verachtig, gesproken ja, en gefluisterd zijn. Uh, kunnen worden ontrafeld. Maar we beginnen met Gertjan goedemorgen. Fijn dat je morgen. er bent. Ja. Je bent uh, enigszins uh, buiten adem en je hebt het een beetje warm. Ja, dat komt omdat ik was wel even in de tuin of de blaadjes aan het vegen. Maar dat doe ik dan even snel. Maar ja, het is uh, gewoon 22, 23 graden. Het is 10, gewoon 20 warm 20 graden, buiten, dus he? Het is ja, gewoon warm. Ja, dus, uh, Nou ja, goed. Duurzaamheid, daar wouden we het over hebben. Ja, nou, niet alleen duurzaamheid, maar uh, er is natuurlijk uh, van de week uh, meer besproken in de raad. Ja. Uh, in de commissies. Uh, financiële zaken, noemde je net. Ja. Ja, nee, nee, we hebben het uit, kijk, het uitvoeringsprogramma, dat is dus het raadsprogramma vertaald in een uh, uitvoeringsprogramma. Dat is uh, afgelopen week uitgebreid in de commissie behandeld. En komende woensdag komt dan uh, de gemeentebegroting. Maar je kan wel begrijpen, een uitvoeringsprogramma, daar ga je dingen uitvoeren. Daar hoort dus ook, uh, ja, daar hoort ook uh, middelen, geld bij... Dus dat staat ook in het uitvoeringsprogramma omschreven. En er, er, liggen, er liggen wat uitdagingen. Je had het al over duurzaamheid. Nou, dat is een van onze grootste uitdagingen, denk ik. Duurzaamheid is een uitdaging, maar ook wonen is, is een grote uitdaging de komende vier jaar. Dat zijn echt twee, twee issues. Wonen heeft lang stilgestaan, met name ook door de crisis. Hè? Ja. Je ziet altijd dat de, de, de overheid, het blinkt nou niet uit, de Rijksoverheid, maar waarschijnlijk slaat het op ons ook terug... Om op het moment dat je moet investeren, het te doen. Dan wachten we altijd even. Tot het weer op orde is. En dan gaan we ineens investeren. Ja, dat is eigenlijk te laat. Want we hadden dat in de crisistijd moeten doen. Dan hadden we moeten investeren. Dat we mensen aan het werk hadden. Hadden we nu woningen gehad. Enzovoort. Maar ja, zo werkt dat niet. Dus daar moeten we. Opletten dat we daarvan leren. Nou, dat is ook in die begroting dan weergegeven. Dat je, dat je moet ook sparen voor de toekomst. Nou, dat is één, ook een item wat belangrijk is. Maar duurzaamheid is natuurlijk de grootste uitdaging. Zeker omdat Zandvoort eigenlijk... Dat, uh, eigenlijk uh, nou, bijna altijd wel een beetje... Tekort heeft gedaan. We hadden geen kantelijke capaciteiten voor, we bestelden weinig ter beschikking. We hadden dan wel uh, Houzand voor het Schoon, dat was wel een goede actie, mm -hmm. maar daar, daar nou wordt wel zacht aan gedaan. Maar het gaat natuurlijk nu om veel meer. He. We, we hebben een, een hele warmte-transitie te doen. Nou, dat doen we niet alleen, dat, doe, dat is vooral het Rijk. Maar we kunnen ook kleinere dingen doen, he. de circulaire economie stimuleren. En dat, dat, dat zit meer bij ons thuis. Dus we hebben, we hebben, wel, we hebben twee hoofdlijnen eigenlijk. Wat kunnen we dus als bewoner zelf aan nou, doen? De een kleine aan de onderkant. Aan ja. de on en en het, de grote transitie. Nou, en beide moeten opgestart worden. Nou, dat, daar, ik heb die portefeuille nu weer in mijn handen gekregen. Ik ben me daar ook heel zwaar in aan het verdiepen. Van wat betekent dat nou allemaal? En wat zijn nou de goede stappen? En wanneer moet je de goede stappen zetten? Dus dat is, dat is spannend. Ja, en ik heb ook weer woning in mijn portefeuille gekregen. Nou, dat is ook een spannende, want ja, we moeten wel wonen... Er moet wel wat ja, gebeuren. Ja, er moet de echt de wat de gebeuren, maar het moet ook weer... Ook daar zie je dat er allemaal onderzoeken worden gebruikt. En allemaal vanuit onderzoeken die altijd weer... Het, het, niet het toekomstbeeld altijd goed genereren. En, en, en we moeten daar veel sneller op acteren. Er is dus veel meer behoefte aan bepaalde woningbouw... Als dat men dacht. Ja, dan zeg men hey, bijvoorbeeld... Men zegt over het algemeen, er is voldoende sociale woningbouw in Zalvoort, Dat zegt men. Nou, waar baseert men zich dan op? Dan baseert men zich op het aantal woningen wat er is en wat beschikbaar is. Maar als er bijvoorbeeld geen doorstroming plaatsvindt, dan heb je wel tekort. Dus het is maar hoe je het beredeneert. Al die jonge mensen die niet ja, maar zelfstandig maar maar, kunnen gaan wonen, nee, dat, dat is toch een... Puur een tekort, of zie dat, ik dat verkeerd? Dat is de, maar ik probeer uit te leggen hoe dat dan beredeneerd wordt. Dus moet je durven anders te redeneren? zeggen Als die doorstroming niet op gang komt, dan moet je het dus bijbouwen. Ook, ook voor jongeren. Maar nou, hoeveel, jongeren. hoeveel plek hebben we nog in Zandvoort om uh, bij te bouwen? Nou, nou, ik denk dat dat uh, redelijk mee kan vallen. Hmm. We, we hebben bijvoorbeeld, uh, nu wordt er al gebouwd, 100 woningen bij, uh, bij het awzi i tegen. Ja? Daar komen er dus 100 bij en woon dan tegenover zouden we de Corredeksterrein en die hele hoek willen bebouwen. Schat ik ook zo maar in op. Daar zouden best 200, 250 woningen kunnen komen. Nee. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de, de projecten: het Watertorenplein, het Badhuisplein en de Ja, dat het zijn geen sociale woningbouw. Dat is nee. de vraag. Nee, nou komt de vraag. En daar gaan we dus nu over nadenken. Wat ga je daar nu bouwen met ja. de gegevens die je nu hebt. En misschien moet je wel anders gaan denken. Om te zeggen, nou, wij leggen daar net zoals in de andere gemeentes ook de eis neer om daar een deel sociale woningbouw te realiseren. Ja. Nou, en dat betekent dat je daar dus anders naar moet gaan kijken. Dat hebben we niet gedaan. Dat gaan we nu wel doen. We proberen dat ook in een, in een uitvoeringsprogramma wonen te krijgen. Zodat we ook de opdrachten duidelijk naar die partijen kunnen formuleren. Nou, dat is wel een uitdaging. En er is mogelijkheid tot verdichting in het centrum. We hebben, we hebben een raadhuis waar we op termijn wat anders mee moeten. Nou, daar kan je ook over nadenken. Wat, dan kan je een kleiner raadhuis maken. Natuurlijk het bestaande gebouw blijft staan, dat monumentaal. Maar dat, dat, voor de rest kan je daar wel wat, wat verder organiseren. En we hebben nog plekken waar je best nog wat kan verdichten. Dus ik denk dat we wel degelijk in staat zijn om die 630 woningen te bouwen. En dat we eigenlijk nu als eerste de opdracht hebben om zo snel mogelijk bijvoorbeeld in Nieuw-Noord bij te bouwen. En dan de projecten goed definiëren. Goed ook de financiële consequenties daarvan overzien. En dan ook met de gemeenteraad in gesprek gaan hoe we dat dan aanpakken. Heeft, dan en, en, ook nog oh, sorry Leon. heeft dat ook nog consequenties dat de KEI uh, plannen heeft om zeg maar, zich terug te trekken en dat daar dan een andere partij voor in de plaats komt? Natuurlijk heeft dat, kijk dat heeft altijd een impact op een organisatie als ze gaan verhuizen. Maar ze zitten er, wij hebben een gesprek gehad met de Kij, ook met de gemeenteraad. Zij zitten daar toch wel vrij ontspannen in. Ze gaan op zoek naar een nieuwe corporatie uit deze regio, uit deze woningbouwregio. En tot die tijd blijven ze zich wel gewoon de dingen doen die ze moeten doen. Dus er komen gewoon prestatieafspraken. Dus dat gaat door en dat neemt een andere partij, gaat dat wel overnemen. Maar het heeft natuurlijk altijd wel een beetje impact denk ik. Ja, dat heeft het wel, maar wij hopen dat, uh, dat, dat ze snel met een nieuwe... Hebben jullie daar invloed op, uh, op de impact die dat zou kunnen hebben? De invloed is door onze prestatieafspraken zodanig neer te zetten... dat ze daar rekening mee houden dat als zij een andere partij kiezen... dat die prestatieafspraken over worden. Blijven staan. Ja, ja maar zij gaan er natuurlijk seks zelf over. Wij ja. hebben eigenlijk helemaal geen, uh, geen beslissingsbevoegdheid Hoogtijd. daarin. Uh -huh. Dat is niet aan ons eigenlijk. Nee. Maar door in gesprek te zijn, het is een, een van je partners... Moet je daar nou, nou toch wel uit zien te komen. Ja, en, en bij al die projecten zit daar ook al een, een duurzaamheidsparagraaf bij. Dat we gewoon goed letten op nou, eh, zonnepanelen, warmte uit de grond halen, rondpompen. Nou bedenk het allemaal wat je tegenwoordig kan doen. Ja, nee, ja. Dat, dat programma, er was een, een jaar geleden een rekenkameronderzoek naar duurzaamheid. Toen kwamen we er natuurlijk slecht af en toen is er afgesproken dat er een startnotitie wordt gemaakt. En die is nu in de maak. die okay. is eind van het jaar klaar. En daar, daar, dat was vooral daarop gericht van die warmtetransitie en welke maatregelen moet je nemen. Ik probeer hem nu zelfs nog wat te verbreden. Um, en... In het uitvoeringsprogramma hebben we dus extra capaci ambtelijke capaciteit. 1 FTE, dus één, één medewerker die beleid moet gaan maken. En er wordt 2 keer 100.000 euro uitgetrokken de komende 2 jaar. Om de eerste stap te zetten. Maar de grote stappen moeten nog gemaakt worden. Maar wij hebben aandelen van Eneco. Die gaan wij verkopen. En wij hopen dat dat over twee jaar wel eens een keer rond moet kunnen zijn. En dan komt er een fors bedrag ter beschikking. En daar heeft van de gemeenteraad in eerste instantie al gezegd... dat gaat in een duurzaamheidsfonds. En dan heb je het ja. wel over een bedrag van 4 à 7 miljoen euro daar ergens tussen. Ik doe het maar even grof weg. Okay, ja. dus, en dan hebben we wel iets om wat mee te doen. Maar de, maar de hele... Energietransitie, als je dat in Zandvoort uitzet. schat ik in dat het zomaar. Uh, dan moet er een netwerk worden aangelegd. dan heb je in de zo over 15.000 euro per woning. Nou, dat gaat. dat, gaat, dat moet macro-economisch worden opgelost. Ja, nee, dat kan je als, en, als, en, dus, dus, als Zandvoort alleen maar. Maar je niet moet er wel oplossen. over nadenken. Want ja. je, je kan dus. Uh, uh, energie natuurlijk opwekken lokaal. En, en je kan het natuurlijk ook centraal organiseren. Nou, de Rijk moet eigenlijk eerst maar. ei leggen. Want als je het onder de grond nu niet goed aanlegt, ja, ik kan nog herinneren dat we van dat stadsgas afgingen naar aardgas. Ja. Dat waren ook mega-operaties. Nou, zo moet je deze operatie zo, ook zien. Ja, ze moeten eerst nadenken van wat willen we macro-economisch daaraan doen en hoe neerzetten. Dat moet je in de grond goed leggen. En dan moet, kan je vervolgens je stappen zetten. Dus nu om als een, als, een, als een gek allemaal kleine projectjes op te starten. Dat, dat is goed om de circulaire economie vast Andere. te stimuleren. En, en, en dingen doen met zonnepanelen aan de gang. Ja. En misschien wel heel gericht, bijvoorbeeld uh, op het strand, helemaal zonne-energie doen. Ja, dat dat, voorbeeld, me, dat zou dat, bijna neutraal dan kunnen gaan. Ja, en dan, dan maak je daar een project van. Maar de rest moet je wel heel goed... Dus dat, daar moet de regie gevoerd worden. Eerst door de Rijksoverheid. En daarna eigenlijk per gemeente. En ook de, de netwerkbeheerders zijn daar heel belangrijk in, denk ik. Ja. Maar dan krijgen we direct ook wel weer de discussie... Uh, wat gaan we in zee neerzetten? Hè? Want dat komt dan ook weer tevoorschijn. Ja, dat, dat, nee, dat, dat is natuurlijk de landelijke discussie. Het aantal ja. wind, windmolens, wat er al staat. En, en, hoe, en hoeveel en hoe, meer. Uh, en waar zet je uh, ja, ze? Ja, in? Ja, maar er zijn ook uh, berekeningen mogelijk. Heb ik gehoord dat je in zover uh, twee... ...een of twee van die warmtekrachtcentrales... ...uit de grond neerzet. En die heel zandvoort zouden moeten kunnen bestieren. Dus ja, dat, en dat, dat zijn ze natuurlijk allemaal wel aan het onderzoeken. En dat moet je eigenlijk... ...kan je dat beter misschien een jaar langer afwachten... ...tot je ja, absoluut. het goede systeem... Ja. ...dus niet de early adapters zijn... ...en, en zeggen, oh, wij gaan als een... ...als een malle overal doen. We hebben natuurlijk al twee projecten. Hè. We hebben eigenlijk al bij het station... ...hebben we ook al een, een heel ander systeem En natuurlijk in het louis david Maar... Dat zijn wel eigenlijk particuliere systemen. En je moet je, je toch niet voorstellen dat over 20 jaar... en er on, bijvoorbeeld onvoldoende onderhoud is geweest... dat zo'n systeem het dan niet meer doet... En het is toch de eerste levensbehoefte, hè? Uh, energie, ja. wat we hebben. Dus da daar, moet niet over, nee, daar moet de overheid goed over nadenken. Welke rol zij daarin moeten spelen? Dat moet ze eerst landelijk maar eens uitknokken. Ja, absoluut. Dat, dat kan ook niet, anders. Nee, kan ja, niet en, anders. En je kan je zelfs afvragen of het landelijk... dat het niet veel ook een Europese ja, zaak gaat is, worden. Eigenlijk is het ook een Europese. Want dat is, dat is natuurlijk met het gas van het gas. Wij misschien... gaan van het gas af. Dat heeft bij ons dus andere reden... als dat het in andere, andere landen speelt. Dus je moet je wel eens afvragen... of wij dat wel zo klein moeten blijven zien. Misschien moeten wij ook wel groter denken. En ja, dat komt volgens mij allerlei politiek ook die, nog da, weer bij, ja, ja, ik kan net zeggen, dat dan wordt dan een het, heel gedoe, hoor. He, nee. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, absoluut. absoluut. Overigens, in, in de voorbereiding, uh, ik moet zeggen dat u heeft een stevige portefeuille. Ja, ik heb een ste ja zeker. Ja, ik heb ook uh, zorg, zorg, welzijn, jeugdzorg heb ik, heb ik er ook bij, cultuur weer terug. Dus, uh, maar ja, oké, okay, uh, het is gewoon leuk om te doen. Dus, uh, oké, okay. uh, ja. Dus op, ook op, op de zorg he, staat er veel op de agenda, ook in het uitvoeringsprogramma. We, willen, we noemen dat de sociale basis, die willen wij echt versterken. Nog, nog verder versterken als dat het nu al is. Nou, en dat, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk werk, Ook om met, met die organisatie samen te werken. Gewoon in het veld, hè. He. Ja. Gewoon op de basis de dingen regelen. Dus dat, is, ja, dat vind ik heel mooi om te doen. Heel leuk, heel leuk. Um, van de week was er een programma op tv, Monitor. Ja. Waar een, een, een collega van u. Ja, ja. Hè? Ook, want eenmaal eens politicus. Altijd politicus zeg ja, ik maar. Ja. Uh, Andor uh, Zandbergen. Uh, in voorkwam. En met zijn uh, beperkt, meervoudig beperkte dochter. Ja. En ik heb met verbazing zitten kijken. Hoe deze mensen gewoon zorg moeten financieren. Dat is echt. Het, ik dacht op een bepaald moment. Hier is niet één paarse krokodil. Dit zijn er twintig. En ik vroeg mij af. Op welke manier kunnen gemeentes en bijvoorbeeld ook politieke partijen. Toch meer druk gaan uitoefenen op Den Haag. Hè? Want ik hoorde dan de minister zeggen van ja we gaan een oplossing bedenken. Waardoor mensen beter kunnen omgaan met de regels. Dan denk ik bij mezelf van joh, maak dan één regel. Maak dan één loket. Maak dan één oplossing. Want het zijn er niet veel, het zijn er te veel als je er goed naar kijkt. Maar zorg ervoor dat het goed geregeld is. Kan een VNG, kan een CDA daar invloed op uitoefenen? Ja, uh, nou, dit probleem is inderdaad. Dit is, dit is nog weer een ingewikkeld probleem. Dat gaat over de wet langdurige zorg. Hè, en dat is ja. weer binnen de landelijke wet. Maar uh, waar ik mee bezig ben, al een paar maanden. Uh, dat wij, en dat staat ook uit in het uitvoeringsprogramma, ik was er al mee bezig. Is om juist inderdaad de problematieken die gewoon bij mensen thuis zijn om die in kaart te brengen en daar wat mee te doen. Dat, dat, dat, dat zijn focusgroepen, dus ik wil met focusgroepen gaan werken. Ja, en Toevallig, deze, de focusgroep over deze problematiek, die is in de maak. Uh, de familie Sandbergen wordt door mij aangeschreven eerder. Maar ook andere, want we hebben een stuk of zeven af van, van, van die gezinnen. Ja, ja. Die deze problematiek pleunen. De, de, de, de, de, ja. de, de, ook mede daardoor ben ik dat opgestart. Dus wij gaan eerder in gesprek met deze, met deze gezinnen. Om eens te kijken, wat speelt er nou? En wat kunnen wij daar nou aan doen? Om, om inderdaad dat, dat die schotten weg te nemen, het makkelijker te maken, maar ook in de continuïteit. Want het probleem bij deze, bij deze kinderen is: dat wordt nooit beter. Nee. Het, het, het wordt alleen maar, het, het is pro vaak progressief. Dus je, je moet eigenlijk ook een hele andere relatie, ook als overheid, met deze families opbouwen om te zorgen dat niet elke keer weer ze opnieuw moeten uitleggen waarom ze bij je aankloppen, He, ja. want dat, dat, zo voelt dat ook nee, dat, dus daar moet een constant gesprek zijn en dus we gaan kijken van hoe we dat gaan doen en, en, en dat we dan ook misschien wel uh, die echt, misschien wel extra ondersteuning zouden moeten geven, maar ook die link legt naar, naar die, die andere wetgevingen om dat kort te sluiten, dus daarom gaan we die focusgroep, deze als eerste maar we zijn ook, denken ook aan andere focusgroepen, dus ook over mensen die eenzaam zijn, maar ook jongeren die eenzaam zijn. om meer op te halen, dus eigenlijk meer participatie met elkaar te doen. rond zorg en welzijn. Want wat je ziet, is er vindt heel veel participatie plaats. Als we een bouwprojectje bouwen. of als we een jeugdhonk moeten verplaatsen. Dan, dan vinden we allemaal dat we daar iedereen wat van moet zeggen. Maar in de zorg. En in de welzijn laten we dat eigenlijk over aan professionals. En vaak wel aan de instellingen. Dat zit er wel goed dicht op. En we doen klanttevredenheid onderzoeken. Maar we zouden nog een stap dieper moeten gaan. Dus wat dat betreft ga ik daar bij deze groep ook specifiek aan de grond. Maar het is inderdaad van belang dat we daar wat mee gaan doen. Ja, nou, nou, inderdaad. Duidelijke, duidelijke zaak. Uh, we hebben het ook net even gehad over het inenten. Het inenten komt er weer aan. Landelijk gezien uh, ja. krijgt iedereen weer een uitnodiging om uh, ingeënt te worden voor de griepprik. Uh, het is zo dat Zandvoort net iets onder het landelijk gemiddelde zit... qua opkomst. Uh, wat, wat kan daaraan gedaan worden? Nou ja, de, de, de, de campagnes... de GGD die zit daar vooral... Hè? Dat is die zorgt die, die voor onze volksgezondheid. Die monitoren dat ook. En, en dat betekent dus dat, dat, dat als dat naar beneden, echt naar beneden gaat. Het is nu een klein beetje verschil. Maar er was al een discussie nu op de... In de krant zag ik dat vanmorgen bij 16-jarigen. Dat zijn ja. 16-jarigen die ze dan verplicht willen gaan stellen. Nou, dat soort acties moet je dan met elkaar nemen. En, en wij, wij moeten dan zorgen ook dat, dat er misschien wel voorlichting op school... Hè? Ja. In het verleden, ik weet nog dat ze in het verleden kwamen ze op school met ze. Met, met, kwamen ze kreeg je dat krasje? Krasje, ja, ja. Maar ja, dan, dan zou je bijna moeten zeggen... En dat werd gewoon geregeld. En, en nu ja, kan dat niet meer zomaar. Want dan moet, moet je toestemming geven. Ja, dat er, er iemand, zijn zoveel wetgelegels nee, Toen Vonden we het gewoon normaal. En, ja, nou, ja, de, de, de, dus ja, wat dat betreft is het een, een, de maatschappij ook wel ingewikkeld. Maar het heeft echt onze aandacht, heeft de aandacht om dat in, ja. in, in de okay. gaten te houden, ja. Dan nog even als uh, laatste, Zandvoort loopt op 4 november. Ja, ja, ja. Uh, ja dan doe weer mee. Ja. Jij ja. gaat meedoen hè? Ja, nee, de verleden keer niet, want toen had ik nog last van een, ik had een doorgezakte voet en dat heb ik opgelost. Dus ik ga nu weer meelopen. En dat is een hele mooie route. Absoluut, 10 dat is heel leuk. En dan ja. loop je ook door de, door, door de waterleidingduinen. Mm -hmm. Dan mag je ja. dat stuk terug uh, zo bij het, bij het kanaal waar je erin komt en dan kun je zo teruglopen. Ja. En Dat is hartstikke mooi. En het blijft een goed doel. Ja, en, het is een leuk enthousiaste groep die dat waar, altijd doet. Waar regelt. kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Ik, ja, op, een, op de website. Op de website. Uh, ik ik uh, heb hem ergens hier. Uh, ja, ik heb dat niet in, uh, in mijn je hoofd. kan... Ja, kijk, daar uh, komt hij. Ik... Kijk, uh, zandvoortloopt.nl En uh, inderdaad, uh, op zondag uh, 4 november... je kan kiezen voor 5 ja, of 10 ja, kilometer. Ja. Het is echt leuk. En het leuke daarvan is... Je hoeft ook geen tijd te zetten. Nee, ik zeg, nee, Je nee, moet ik wel zeg, binnen twee uur binnen nee, zijn. Want ze maar... staan altijd te wachten, want ik ben altijd een ja, ja. van de laatste. Ik ga steeds langzamer lopen, ja, ja. maar uh, dat maakt niet uit. Het is gewoon heerlijk om te doen. Het is gewoon echt ja. leuk om te doen. En ja. Het kost 15 euro, 15 maar, euro. en 100% gaat naar nou een goed doel. Ja, ik weet ja. nog niet welk. Heb ik nog niet gezien. Nee, maar maar, maar zullen, we zullen zien Doem. straks uh, hoe ja, het gegaan ja, is. Uh, is goed, en, en zeker nu we gehoord hebben... dat Gert-Jan de Klaver ja, is. Dus heel het loopt. Nee, ja. ja. Niet heel Holland-Bak, maar heel nee, Zandvoort, nee, Zandvoort loopt. Met ja, prima. Dank uh, ja, okay, je wel voor je gesprek, Gert-Jan. En uh, tot de volgende keer. En we gaan eruit met een muziekje... De Lenko's De Natuur.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 Zin En laat je zorgen thuis. Voor een trip in de natuur op naar de zee. Want deze tijd is toch zo jachtig, laat uw spanningen tot huis. De buitenlucht verandert uw humeur. Het maakt niet uit wat je doet in je vrije tijd. Want Nederland heeft mooie plekjes overal. De natuur biedt zoveel dingen, blijkt niet zitten en gemeen. Als de zonschijn stemt, dan iedereen tevreden. En dat was de natuur. En de natuur zit bij ons. Bij ons is aangeschoven Gerard Scholten. Ja, ja. nou, nee. schiet... nee, maar... Nog geen aangeschoten wild, hè? Nee, nee. Dat was, dat was Hij geeft ons uh, nu uh, het plaatje struinen in handen. Dat is uh, struinen in de Amsterdamse, Amsterdamse waterleidingduinen. Dit is de herfsteditie. En Gerard, welkom. Je gaat daar van alles over vertellen. Ja. Je hebt ook iets op tafel gelegd. En dat was het kardinaalshoedje. Ja, ja het kardinaalsmutsje. Mutje, pardon. Ja, een hoedje, mutje, whatever. whatever. Zit, Je kan het opzetten in ieder geval. Ja, het is mijn hoedje goed. Nee, maar dat is de kardinaalshoedje. Die is zo verschrikkelijk mooi in de herfst. He, alle mensen die wel... Uh, wandelen in, in, in de duinen... of maakt niet uit of het nou de kenneberduin is... of bij ons. Maar die kardinaalsmus, dat is echt een duinplant. hè? Uh -huh. die, die, die, die struik. En uh, die, die wordt in het voorjaar vaak helemaal ingesponnen... door, uh, door de stippelmot. Dan zie je zo helemaal zo'n spookachtig beeld. En, uh, dat ze herkennen misschien mensen ook wel. En dan denk je, die gaat het niet overleven. Dan wordt je helemaal kaal gevreten. En dan toch nog, als die vlindertjes, die stippelmotten. Die zitten we vaak bij onze buitenlampen s'avonds, weet je wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Wit motje met die stippeltjes. Die zijn eruit gevlogen en dan komt hij toch weer helemaal in blad. En dan komen er hele lichte bloemetjes aan. Ja, het nou, is echt en... prachtig. Ja, ja. Mensen ja. kunnen het natuurlijk niet zien. Nou, ja, daarom moet je radio komen kijken, zeg ik ja, al ja, altijd. Ja, ja, ja, ja. Het, het zijn, het zijn uh, uh, roodachtige uh, bolletjes. Die lijken op de muts die, die zo'n kardinaal op heeft. Zo'n ja, zo ja. Bordeaux-rode ja, Bordeaux ja. muts is het, is het inderdaad. wel op oude prenten of ja. zo nog. Hè. Prachtig. Misschien hebben ze ze nog wel op. Dat weet ik helemaal niet eigenlijk. ja Dat nou, weet, ik weet ik ook niet. Nee, nee, maar niet. Ja, in ieder geval. Het Maar wordt dat niet opgegeten door de, nou, door de beesten? Dat, dat is een hele goede, Het blad niet. En, en, en, en de vruchtjes niet. Want daar kunnen ze niet bij. Maar de stam... Die vreten ze juist kaal. Want hij heeft een zachte bast. Ja. Vol met mineralen, vitamines. Dat weten die er gewoon. Hè. Dus ja. die, zo gauw het tekort is aan grassen of kruiden... dan pakken ze, beginnen ze aan die kardinaalsmuts. Ja. En pas later, als de... dat dan ook op is... pakken ze er andere bomen. Maar of ze komen in het dorp in. Ja. Ze gaan de violen. Op, daar is, daar ja. ja. daar is ja. ook ja. zat te vinden. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Maar die vruchten zijn gewoon heel giftig. Want een gegeven moment komt er zo'n oranje belletje uit... Oh ja, eigenlijk, dat zie ik. Hier ja, zie inderdaad. je dat? En ja. dat en en oranje belletje, die zijn giftig. Alleen vogels, die hebben zo'n hoge zoutzuurgehalte in hun maag, die kunnen hem gewoon eten. Dus die breken die gif af. af. En dan hebben ze toch dat voedsel. Maar als, je, je, als je dit bij mensen geeft, dan. Uh, nee, daar, ga, daar word je niet goed van. Nee. nee, wat er gebeurt weet ik niet precies. Ah, eng, nee, maar, uh, moet... We gaan het niet proberen. Nee, nee. Dus nee laten we het niet doen. Nee. Nee. Goed, struinen. Ja. Maar. Even een vraagje vooraf. Hoe hebben de duinen de zomer overleefd? Jeugd, droog, warm. Nou, ja, Wat is droog, daarvan is. te zien? Ja, nou, het is, het is allemaal zand. Hè. De, de, de, de, mensen beseffen dat soms niet. Maar zo gauw je een beetje gaat graven, het is alleen maar zand. Het is wel erg uh, groen, hè, door, de, door, door de stikstof die naar beneden dwarrelt. Dus een verruiging. Maar, uh, dus het... Is heel snel droog. Dat zie je hier bepaalde de zand ook wel. Maar het herstelt zich. Gras is niet dood. He. Nee. Het gras en die kruiden, de wortels dus in de grond, die herstellen zich weer snel. Dus eigenlijk werd het daarna, he, vanaf, even, ik heb het nog opgeschreven, 9 augustus, begon het weer te regenen. Ja. En, uh, heel leven. Ja, ja, het was nog heel weinig. Het is ja. niet veel geweest, maar het is toch weer hersteld. Ja tekort, zeg maar, om, om, om uh, waterniveau en alles zo te laten herstellen, zoals normaal. En ook tekort voor de dieren, dus. Ja, maar ik ja, zeggen, dus. want die dieren hebben ook geen uh, voldoende nee. water te vinden. Nee, ik reed net bij de ingang Zandvoortselaan naar buiten, kwam er een trimster naar me toe. Ze zegt, is, is, is dat normaal, die kalfjes die net geboren zijn? Ik zei, nee, dat zijn de kalfjes van half juni. Alleen, die zijn zo klein gebleven, omdat het zo droog is geweest. Moeder, die kon, had maar heel weinig te eten, die kon dus geen melk produceren. Dus die zijn allemaal een heleboel zijn achtergebleven in de groei? Ja. dat kun je toch wel uh, zien, dus je ziet het duidelijk. Ja, en we dachten he, daarna dat het herstelde, maar het is weer droog geworden. En, maar, uh, maar is dat dan voor de winter nog te herstellen? Nee, de kans nee. dat deze het niet overleven die is redelijk groot. Ja, want dat die hele kleintjes, dat noem ik van die humpedumpies, weet je wel, van die ja. echt dat je denkt, dat zijn bijna baby uh, speel van die speelgoed hetjes, ja. klein. Dus die, die, die, die zijn in de ontwikkeling misschien al uh, in, de, in de baarmoeder al achtergebleven. En dan ge, gelijk en dat, dat ze ook. geboren werden ook achtergebleven. Ja. Dus uh, nee, nee, nee. Nou, die hebben het gewoon het zwaarst natuurlijk. Die vallen als eerste. Dat is, dat is een natuurlijk proces. De sterkste blijven over. over. Ja. Maar die kleintjes die vallen als eerste af. Uh, ja. Al heb je ook wel hele taaien. Want vorige zomer. Of vorige winter hadden we ook van die hele kleintjes. Maar toen was geen koude winter. Hè. Dus die, oh ja. Dan is het de, de, toch weer makkelijker. Ja. En die denken: hoe is het mogelijk dat die kleine loopt er nog steeds? Nou ja, dat is. Ja. Herken je die dan? Nou. Ik, ik, ik rij vaak van de oase naar de Zandvoetslaan naar buiten weer. En daar kom ik ook binnen met, met mijn fiets zo. Daar begint mijn werk, zeg maar. Hè. En uh, uh, dan herken je gewoon een paar van die hele kleintjes, die herken je. Weet je Dan denk je, gelukkig, die, ja, die leeft toch zo. Ja, ja, ja, ja. ja. prachtig. Dus, maar als, als dit soort omstandigheden nou structureel beginnen te worden... Hè, als ja. je de rapporten van de afgelopen week ja. leest... Ja. Wat voor invloed heeft dat nou op de totale vegetatie? Wat voor invloed heeft dat nou op de natuur, op de duinen? Gaat dat veranderen? Ja, uh, gaan ja. we een, een... Nou, zeker. Uh, kijk. Het allerbelangrijkste, de grootste verandering is nu te veel aan het Maar dat weet, dat weet iedereen ja, dat langs per Dus daar, daar zijn we mee bezig om dat terug te brengen. Als dat al terug is gebracht, dan is er veel meer al een evenwicht. Weet maar, je wat, dan? wat moet daar dan nu nog bij gebeuren? Ik weet dat er een afschot is ja. geweest. Hè? Ja. Maar dat is nog lang niet klaar. Nee, dat gaan ze per 1 november weer mee. Dan beginnen, mag het hè? weer, want dan is het weer. Ja, dan is de bronstijd afgelopen. En afgelopen. die kalfjes zijn uh, zelfstandig dan. En dan uh, beginnen dan ze mag weer het met de uh, ja, afschieten. Ja, dan okay. is het, en, en hoe lang is dat? Sorry. De, tot de tot plan? eind maart gaan ze dan door? Met en en de heer. zou dat dan wel al zeg maar volgend jaar maart dan klaar zijn? Of, of nee, het, of, want dan het, gaat het, het, vol, het volgend jaar november weer in. Hè. Dat, is, ja. het, dat was een vijfjarig vijf... project. Okay. Ja. En uh, we zitten nu na twee jaar. Dus maar. Het is ongelooflijk. Dat zouden sommige mensen kunnen hè, bevestigen... als die s'avonds wel eens gaan lopen... Eh, wat er dan allemaal niet aan herten lopen zegt. Kijk, maar dat zegt niks natuurlijk. Het gaat om de het telmomenten van ons. Hè. Dat is altijd zo rond 1 april. Dan gaan we tellen. En dat dit jaar hadden we er 3.250 geteld. Maar ja, daar zijn de kalfjes bijgekomen van dit jaar. Dus dan zit je weer ongeveer... Is al, dat is schatten dan. Hè. Ik weet alleen wat we geteld hebben. Dan zit je ongeveer weer op ruim 4.000... Nou, dan ga je weer beheren, 1500 eraf. Dus dan zit je op 2500. Dan zit je, heb je het weer iets naar beneden gebracht. Ja, ja, steeds een stukje ja, terug een stuk, en weer een stapje ja. vooruit. En dan ligt het aan de winter. Als het nou een hele koude winter is, dan helpt de natuur, uh, helpt de natuur, helpt de natuur een handje. Ja. Laat we het ja. zo zeggen. Want dan, ja, die hoeven we niet te beheren. Dan gaan die zwakken, de zwakste vallen af. Zeg maar. En, en mensen moeten de... vooral niet voeren, hè? want dat is nee, natuurlijk ook een nee, dingetje. Is, nee, nee, Wat mensen nog steeds niet begrijpen is nee. dat ze de natuur de natuur moeten laten. Helemaal niet en voeren. Niet nee, voeren, nee. niks geven nee. is nee. niet zielig, het is de natuur. Je gaat kijken in de natuur, ja. laat de natuur de natuur dat zijn. Dat is altijd met die vossen ook zo. Hè? Dan, dan, uh, die vossen, dat is ze zelf uh, ja, zo slim als een vos, zeggen ze ook. Dus zo gauw je die één keer gevoerd hebt, komt, komt hij uh, ja, weer terug om te ja, bedelen. Ja, ja, ja. En, uh, maar ja, als het dan heel koud wordt en uh, er ligt ijs in de tuin. En dan komen de mensen een paar weken niet, ja, dan vinden wij een aantal dode vorsten. Die zijn niet meer gewend om zelf te uh, zoeken, weet je wel. Ja. Ja. En er is dan ook niks te vinden uh, in, de, in de vorst. Ja, dan denk ik, ja mensen, zijn jullie nou zo diervriendelijk? Doe dat nou niet. Dus daar handhaven we op hoor. Heel goed, goed. Uh, ja. vind ik heel goed. Ik zie dat uh, bij de agenda aan de achterkant van de struinen staat weer uh, wat er allemaal gaat komen. En ja. uh, volgende week zondag beginnen jullie met de wandeling met natuurgidsen weer. Dat is de eerste uh, wandeling. ja oktober en dat is om 1 uur bij de Oranjekom. Uh, en dat is gratis ja, ja dat is die, die uh, wandelingen van de natuurgidsen die starten elke keer de eerste en de derde zondag van de maand en om 1 om uur bij de bezoekerscentrum de Oranjekom. En die ja, is inderdaad dat zijn, gratis. Dat zijn door vrijwilligers die zijn gratis. Ja, maar fietsen met, uh, met de boswachter is natuurlijk ook een prachtige uh, ja. manier om te kijken. Naar ja, de natuur. want die is van de week net geweest, he, de 11 e Even kijken, komt die nog een keertje het fietsen? Even kijken. Fietstog. Even kijken. Of die. Uh, nee. Nee, hè? Nee. nee. Want daar stoppen ze mee, omdat het... dan krijgen we het heel druk met die bronstexcursies. En nou komt het, de meeste bronstexcursies zitten al vol. Ja, ja zo gaat zo, dat. Zo hard gaat dat. Ja, ik heb er hier twee nog op mijn lijstje staan. Waar nog plek is? Ja, dat is 22 oktober. En nee. uh, die hebben, jij heeft express expres laat op de website gezet. He, dat kunnen ze pas later uh, inboeken. Dat is voor de mensen die, die op vakantie waren of zo. Dus dat is een brons excursie met volwassenen. Nee, hey, maar die staat helemaal niet op de... Nee, nee die oh, hebben we later gewoon... Ja, heel als slim. het dan heel hard gaat, hebben we een paar zelf een extra achter de hand. Ik snap het. Dus 22 oktober uh, is er een brons excursie. Die staat ook op onze website. En uh, he, dat is awd.waternet.nl uh, en uh, nou, dat is, uh, ja, Die begint uh, s'avonds van half zes tot half acht. Dus je loopt een, een stukje in het donker. Hè. Dat is wel spannend ook. Want tegen die schemering, dan beginnen ze ook juist te burrelen. Uh, nee, ik moet zeggen knorren. Hè. Dat is, ja knorren. Ja, dat is een maandag. Uh, nee. Ja, Dat is een uh, ja. uh, ingang Oranjecom, Dus bij de hoofdingang. Lang. Bij de ingang echt. Vijftien plaatsen zijn er. En kinderen zijn er vanaf twaalf jaar. Dus die een heel gezin zou mee kunnen. Uh, ja. als, als ze willen. Dus 15 plaatsen. En uh, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar die moeten zich wel van tevoren aanmelden. Ja. Je kunt niet daar zomaar even naartoe nee. lopen en zeggen, nee. ik ga mee. Nee. Nee. Nee. Aanmelden, want dat, vol is vol. Ja, dat is uh, de laatste jaren zo. Want we hebben wel eens gehad dat er een groep van 60 stond als hij dan populair is. Ja, dat kan niet dat kan natuurlijk. Niet. Met nee. je nee. Twee gidsen. Dat, dat. Nee. En, uh, en dan is er nog eentje op de 24 e oktober. Die staat er wel op, hè? Ja. Dacht ik. Voor de kinderen. Even kijken, waar staat hij? Ja, ja, die is 24 oktober. In het midden staat hij daar. Om half ja. zes, ook ja, bij precies. de Oranje Kom Oase. Ja. En die is nog niet helemaal vol. Dus die, uh, ja, dat is van kinderen van 8 tot 12 jaar. Hè. Dan zijn ze al wat groter, kunnen ze lekker uh, ook al struinen. Nou, die doe ik dan ook zelf. En uh, dan gaan we bij de Oase beginnen we ook. Bij de ingang Oase, dus de hoofdingang. Naar de struinen, zo uh, dwars richting het vliegersmonument. Want daar is het uh, bronsgebied eigenlijk. Hè. Daar, da, da, daar hoor je nu ook wapengekletter, jongen. Die geweien nou, tegen elkaar. Dat purwelen, dat knorren. Ja, ja. En uh, bronschuilen graven. Je ruikt, gewoon, je ruikt gewoon het wild. Ja. Weet je wel, dat heb je ook als je op een boerderij komt, dan ruik je die koeien. Ja. Maar bij ons ruik je dan gewoon die die, die En je ziet die hormonen die vliegen bijna uit de ja, koppen. Ja, die, die, die gieren door de duin, ja, om ja, maar te ja. zeggen. Wat, wat, dat, tussen, tussen hun geweien zitten ook van die klieren. Die klieren. Ja. Ik denk, wat doe dat het nou, joh, dat zag ik van de week. Die zat met zijn hele kop in zo'n bronskuil te graven. Ja. Om zijn geur, geur, geur maar af te zetten. Ja, ja. En, en, de, en andere hetten en de hinders die ruiken dus hoe groot en hoe sterk dat het is. Dat de geur, hoe sterker of hoe, hoe, hoe, dat er, hoe, hoe groter die is, hoe sterker. Dus dat maakt hij al indruk mee. Nou, ja, geweldig. geweldig. Eén ding, oh, één ding wil ik nog even zeggen. Dat is uh, zaterdag 27 oktober. Dat is de nacht van de nachtwandeling. Ja. Met de boswachten. Uh, kinderen kunnen ook mee vanaf zes jaar. Ja. Dat is om half acht, ook is, bij de Oranje Kommoazen. Oase. Ja, en dat ik, kost vijf euro. Ik denk dat dat ook wel heel bijzonder heel, gaat worden. Hè? Ja, want ik, die mag ik ook zelf doen. Ik heb daar een bedtek mee. Ik weet niet of hij al vol is. En de bedtek is, nou dat zegt het al, om, om, om vleermuizen te, te, ja, te spotten. Hè. Dus die hoor je dan, die slag van die vleugels. Dan hoor je bijvoorbeeld. Als je dat hoort, dan is het bijvoorbeeld de watervleermuis. hoor je. Uh, is het een groot-oorvleermuis en hoort heel langzaam? Dat is de roze vleermuis bijvoorbeeld. Maar dat zegt dat apparaatje allemaal. En dan ga je, als je zo gauw het hoort, zie je ze ook vliegen. Ja. Ze vliegen vaak van de oude landgoederen, Leiduin, woestuin, het duin in. Om te gaan schoren nou, in de schemer. In, naar ik neer. zeg uh, gewoon gaan, want dat is beter ja. dan voor de tv of voor het apparaatje Absoluut. zitten. Ja. De Met de boswachter een ja. nachtwandel ja. In maken. Ja. Ja. Helemaal goed. Wij uh, hebben nog uh, heel even de tijd, uh, Gerard, want uh, we ja, hebben straks uh, nog even een, uh, oh, een ja, extra je... gast. Yep. Uh, dus die gaat uh, overigens struinen in Australië, heb ik begrepen. Oh, ja? Dus ja, dat is Deutje iets verder hè. Ja, oh, dat is, iets is helemaal mooi. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Daar heb je hele andere vogels ook in. <laughs> ja. Anders dan doen we eerst even een muziekje. Dan kan Gerrit nog heel even terugkomen en dan, dan, daarnaar, dan kan Anneland aanschuiven. aanschuiven. Is dat een ja. idee? Goed, dan gaan we nu luisteren naar Hans de Boy met Annabel. Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.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 We zijn weer terug en bij ons is aangeschoven... Um... Anouk Weijers, maar daar gaan we zo meteen mee praten. We gaan zo een transitie maken van uh, het struinen hier naar het struinen in Australië. Maar daar zo meteen meer over. Waar kun je nou het beste verdwalen? Denk ik <totstuk> je nog verdwalen. In de, in nou, ik waar? denk in Australië ook ja. wel. hoor. Oh, we schrootzat. Ja, ja. ja, dat ik ja. <totstuk> <totstuk> Maar goed, we hadden het over uh, de agenda gehad. En uh, nou ja, ik denk dat we inderdaad uh, oktober uh, wel een klein beetje hebben gehad. En mensen kunnen zich nog aanmelden. Uh, voor de bronst via de website. Ja. Uh, dat is dus. Uh, noem me nog even de. Ja, dat is, AWD, uh, hè? Ja, AWD.waternet.nl. Uh, uh, ja. Dus daar. daar uh, nou ja, dat, dat zie je vanzelf. Uh, daar kom je terecht uiteindelijk op de evenementen. En dat is. Uh, nou ja. En dat kun je opgeven. Dan staat gelijk op of het vol is of niet vol is. Dus, uh, en dan, dan heb ik nog één activiteit. Ja. Dat is 3 november. Dat is hier in de Zuidduinen. Nou, dat is helemaal dichtbij. De Natuurwerkdag. Ja, precies. Ja, prachtig. En wat ja. gaan we doen? Ja, dat gaan we doen. Nou, het mooie is. We hebben dus heel goed contact nu met de Vrienden van de Zuidduinen. Het zijn een. Uh, ik weet dan Greet van de, van de dierarts. Ze kennen kennen die geloof ik. Ja, ja. En, en, en zo zijn er nog een aantal uh, vrienden van de Zuiduin. Die zitten dan in het bestuur. Die helpen sowieso mee die dag. Die houden ook een oogje in het zeilen op die zuidduinen Van als er eens een keertje wat uh, gedumpt is. Of uh, uh, erg kaalslag. Uh, of een, een zwerver of zo. Krijgen wij weer informatie over. Kunnen wij weer actie ondernemen. Goede samenwerking. Hele goede, goede. samenwerking. En wij faciliteren hun natuurlijk ook uh, met, met uh, die dag, dan komt er een keten staan van ons, uh, met koffie en, uh, en thee, wij hebben de, de prikstokken vuilniszakken, samen met de gemeente, die haalt het weer op, uh, alles wat we aan plastic, en een nuttige uh, dag, hè Heel Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. En Mensen uh, kunnen zich aanmelden trouwens via www.natuurwerkdag.nl Dus ja. uh, ga vooral even kijken daar en uh, ga meedoen, want uh, ja. hoe meer, hoe beter. Ja, want als je daar bent dan op die website, en dan staat er vanzelf uh, zuidduinen of het is net waar je naartoe wil, hè, want er staan van, uh, van de hele regio staat alles uh, erop, hè, dus je moet wel even doorkijken de goede duin aan kiezen. De goede ja, duin ja, ja, ja, sta staat ja. iedereen bij de, de buurt, de ook een ja. hele aardige gemeente, maar. Ja, maar dat we we niet. <laughs> hebben, nee, precies, ja. En dan ja, volgende, dus pas volgende maand de paddenstoel excursie. Uh, bij ja, er ja. is niet zo heel veel nog, hè? Het is te droog, hè? Ja. Ja, Ik heb af... trouwens wel op de golfbaan, op Hol 5, daar een gigantische ja. grote witte... Oh, de parasolswam. Is <laughs> ja. dat waarschijnlijk? Ja. Ja, de parasolswam is zo'n beetje 30, 40 centimeter groot. Die begint als een trommelstok, hè? Echt als een... En dan gaat de volgende oh, ja. dag, kom je dan en dan is hij open. En dan heeft hij die, die rok... He, waar hij aan vast zit. Dat noem je de rok. Midden op de steel. Uh, ja, die heeft hij dan losgelaten. Ja, ja, dat is de parasols van. Ik zie hem nou hier op de foto. Prachtig mooie witte, witte paddenstoel. Ja. En, uh, ja. Ja, wij, wij, omdat we natuurlijk aan het spelen waren. En de witte balletjes liggen. Hè, de golfballetjes. Dus ja. wij dachten. Want, oh, er ligt een bal. Dus toen kwamen we dichterbij. Toen zagen we dus dat. <lacht> ja, ja, ja, ja. Dus ik zei. Nee, nee, nee. Ja. Niet tegen mij. Ja, ik denk dan. dat je hier geen uh, Holing one mee slaat. <lacht> nee, ja, dat gaat niet. Nee, dit zo Is Zo. <lacht> Maar goed. Een heel programma. Wat ook nog doorgaat. November, december, januari. Ja. Ja, en weet je wat ook doorgaat? Als ik nog even mag zeggen... Uh, ja hoor, ja. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee. <laughs> dan uh, de activiteiten, de werkzaamheden in de duinen. Dat zouden de mensen wel gezien hebben. Want zo gauw de broedseizoen afgelopen is, dan beginnen die werkzaamheden. En dat is, er, is nu het meest romantische plekje. Dat is de toevoersloot bij de oase. Met zo'n watervalletje zo allemaal. Ja. Dat watervalletje blijft, maar die toevoersloot halen ze eruit. Dat beton is gaan lekken. Uh -huh. Dat was vroeger nog gemaakt, 60 jaar geleden, met kippengaas. Ja, ja, ja, ja, dat... En een gegeven moment is dat gaan scheuren... Dus we vloren vele kubieke meter water per dag. En waar blijft dat? Wat is? Dus nu gaan ze dat eruit halen. Gaan ze drie meter diep gaan ze een leiding leggen van 1,80 meter doorsnee. En dan wordt het water zeg maar, diep naar de duin ingebracht. En dan komt gewoon weer de toevoersloot tevoorschijn. Dus het is een klein stukje van anderhalve kilometer. Wat we aan toevoersloot moeten gaan missen. Als wandeling en rest. Uh, ...wordt het daar gewoon weer een stuk mooier natuur. Oh ja, goed. Dat is even dus, een dus klein is... ongemakje, maar daarna ja. is het, uh, wordt het alleen maar beter. Ja, precies. Ja. Nou ja, goed. Uh, in ieder geval, struinen in de duinen. Uh, kijk uh, zeker, meld je trouwens aan als lid, hè, want het is natuurlijk ook nog ja. uh, ah, ja, ja. prima te doen. En ze liggen altijd bij de pannenkoekenhuis, onder de balie. Ja. Dan breng ik ze elke twee weken weer opnieuw heen. je is gewoon gratis meenemen. Dan kun je een jaarkaart uh, kun je daar kopen. Hè. Je kunt ja. je daar ja. ook inschrijven, maar je kunt het ook want... Lijn doen nog steeds, abd.maternet.nl Ja. En het is voor het goede doel. En, uh, je, hebt er meer aan, je houdt er meer aan over... dan dat het kost. Ja, dat dat, zeker, het dat is, mag en duidelijk en vooral zijn. Vooral zo'n dag als vandaag zeg je... jeetje, wat is dat genieten. Ja. Prachtig met die ja. Nou, ja. goed, Dankjewel voor je bed. Dankjewel, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh, tot uh, de volgende keer. Hè? Want uh, ja. dan heb je weer gewoon je dubbele plekje. Maar je moest even een klein stukje afstaan. Ja, nee, heel goed. Ik ga, ik, ga, ik ga gewoon weer struinen. Ja, ja. Weer zo weer struinen. is goed. Ja. Nou, Anouk, welkom. Fijn dat je er bent. Uh, uh, ja, wij, wij hoorden dat er een, een ingezonde of nee een een ingelaste stukje zou komen van jou, omdat jij wilde uitleggen uh, wat er gaat gebeuren, zodat uh, er geen achteraf uh, achterklap kan komen van wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd. Ja, nou, het is meer dat uh, ja, wat, wat, wat ik ga doen is best wel uh, een beetje ongebruikelijk. Het, uh, dat wordt niet, dat zie je niet zo vaak uh, binnen de raad. Uh, ik wil daar toch altijd wel gewoon open, transparant over zijn. Uh, dat mensen ook snappen waarom ik uh, mijn ontslagbrief uh, heb ingediend. Uh, ja, want je hebt dus een ontslagbrief ingediend. Ja. Maar dat wil dus niet zeggen dat je ontslag neemt. Maar je gaat uh, er even tussenuit. En dan is dat de juiste manier om, ja. om te acteren. Ja, het is een beetje een uh, lastige constructie. Ik denk dat we even moeten, uh, een klein stukje terug moeten uh, in de tijd. Dat, uh, de reden dat, uh, waarom ik hier eigenlijk zit is... Uh, ik ga op reis, ik ga... Uh, drie maanden naar Australië toe. En dat is iets wat al uh, nou ja, sinds de geboorte van onze zoon uh, op de planning staat, zo'n uh, nou ja, drie en een half, vier jaar geleden. Um, en voordat, uh, nou ja, vo voordat we bezig, voordat ik in de politiek ging, hè, dat, uh, dat ik naar fractievoorzitter werd van het CDA, uh, hebben we het hierover gehad, ook binnen de fractie en ook met, uh, met de Griffie, met, met de burgemeester, hoe we hiermee om kunnen gaan, omdat ik drie maanden al bezig ben. En, nou ja, het leek erop dat er in eerste instantie vervanging geregeld kon worden. Alleen helaas bleek dat niet uh, mogelijk te zijn. Het is enkel bij ziekte en bij zwangerschap. En uh, nou ja, niet bij een reis of een sabbatical of hoe je het ook wil noemen. Um, ja, waardoor ik toch aan het nadenken ben geslagen van ja, wat is nou het beste om te doen. Er zijn ook raadsleden die er dan voor kiezen om uh, ja, drie maanden afwezig te zijn. En drie maanden dus uh, nou ja, het met één zetel minder te doen in het partij. Maar ja, ik vond het eigenlijk zelf niet... Um, nou ja, niet passend naar, uh, naar onze kiezers toe. Um, ik vind dat CDA recht heeft twee op twee zetels. En dat wil ik ook graag zo behouden. Uh, ja, dus dat was voor mij maar één optie mogelijk. En dat was uh, dat ik me terug ging trekken. En dat iemand anders uh, ja, mijn plek kon innemen. Uh, innemen. Zodat ja. CDA in ieder geval vertegenwoordigd blijft met twee zetels uh, in de raad. Ja. En dan kan ik wat dat betreft ook uh, rustig weggaan. Zonder de, nou ja, de, het gevoel ook dat er, uh, nou ja, dat, dat er maar één stem overblijft. Uh, en dan kan ik die goede handen nou ja, overdragen aan, uh, aan twee anderen. Of in ieder geval aan, aan Kees. Die blijft uiteraard zitten. Kees Metters. Ja. Ja. En dan met een volgende. En is dat de dan degene die de volgende op de lijst stond? Degene die na jou zeg maar het aantal stemmen ja. heeft gehaald? Ja, het gaat, het gaat ja, eigenlijk op de lijst. Zoals, het, ja, zoals je het eigenlijk zou moeten vragen, zou eigenlijk eerst Gertjan Bluis gevraagd worden. Maar ik gok zomaar dat die <lacht> uh, dat, die, dat die, die heeft het al druk genoeg, ja. Die heeft het al genoeg. Ja. ja, en daarna komt Kevin Stefan uh, oh, ja. op de lijst en die zal dan gevraagd worden. En, ik gok dat zijn antwoord gaat zijn dat hij uh, dat, gaat, dat, ja, dat gaat doen. Dat hebben we uiteraard met elkaar over gehad. Maar dat ja. moet officieel nog uh, gevraagd worden. Maar ja. dat betekent dus dat je drie maanden weggaat. En, ja. en kom je dan na drie maanden weer terug? Of hoe gaat dat dan werken? Ja. Nou, het is, uh, het is inderdaad de bedoeling uh, en, en mijn intentie ook... en ook van, uh, vanuit de fractie dat ik terugkeer... Um, maar ja, dat, dat kan ik natuurlijk nooit met 100% zekerheid zeggen, want ik heb mijn plek opgegeven. Ja. Um, dus ja, wat ik zeg, ja, ik kan geen, uh, geen koffiedik kijken, ik kan niet zeggen van, uh, van nou, ik, uh, ik, ik moet dan en dan terugkomen. Hè. Dat hebben we vastgelegd, dat hoeft bij ons in de partij ook helemaal niet. De bedoeling is dat ik inderdaad terugkeer en hoe en wat. En wanneer, dat hebben wij binnen de fractie, kunnen wij daar prima in overleg uitkomen. Ja, en dat zien we dan als ik terug ben in maart. Dan gaan we even om de tafel en dan gaan we kijken van hoe loopt het nu. Ja, hoe bevalt het? En dan aan de hand daarvan komen we er wel uit. Drie maanden weg, je gaat een rondreis maken. Is dat een rondreis of heb je ook familie daar waar je naartoe gaat? Mm -hmm. nou, het is wel een, een leuk verhaal eigenlijk dat uh, wij hebben een camper gekocht in Australië met, uh, met drie andere stellen. Dus eigenlijk met z'n vieren hebben wij deze camper gekocht. Die staat nu al op ons te wachten bij de dealer. En het eerste stel vertrekt volgende week. En die gaat twee maanden rondreizen. En dan komen wij. En dan na ons. Nou ja, zo. En daarna wordt, uh, wordt de camper ook weer uh, verkocht. Verkocht. Uh, ja, zodat we zo goed mogelijk uh, gebruik ervan ja, uh, kunnen slim, maken. Van ja, wat ja, hebt. Slim, dan ja, weet je ja. ja, ja. Ja, en uh, onze bedoeling is dat wij de Oostkust uh, gaan doen. Dus wij beginnen in Sydney. Dan gaan we eerst helemaal omhoog uh, naar Cairns toe. En dan uh, terug. En dan door naar, onder Melbourne, uh, Alice Springs. En dan eindigen we. Um, nou, een beetje in het binnenland eigenlijk, bij Irish Rock. Dus dat is dus je dus van hele tevoren tocht. besproken waar iedereen naartoe rijdt... zodat hij daar ja, dan ook ja, weer op kan Ja, daarom kan is dit al iets wat al heel lang speelt. Omdat ja. we natuurlijk met elkaar moesten kijken wie, wie vliegt waarheen... en wat spreken we met elkaar af. En het is natuurlijk zo'n ruime periode... dat je niet van dag tot dag hoeft te plannen waar je bent... Maar ja, we hebben natuurlijk wel een bepaalde datum waar je moet beginnen en waar je eindigt. En daartussenin heeft iedereen natuurlijk de vrijheid om uh, te doen uh, wat ze willen. Ja, jouw ja. kind is toch niet leerplichtig? Nee, mijn zoontje is 3,5 en, en die wordt vier in, uh, in Australië. Dus daar uh, vieren we zijn verjaardag uh, in de zon. En als ja. hij terugkomt, dan, dan gaat hij naar groep daar 1. Daar gaat hij naar groep 1. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij is nu al aan het ja. wennen natuurlijk op de peuterspeelzaal en uh, hij heeft er heel veel zin in. Maar het wordt voor hem ook natuurlijk wel, uh, wel spannend. Ja, ja, ja. ja, ja, ja maar uh, hij is alleen maar uh, ermee bezig van de, de kangaroes in het wild zien en uh, kovala's in de bomen. dat dus wordt natuurlijk voor hem ook een hele bijzondere reis. Ja. En qua leeftijd eigenlijk net mooi dat hij daar uh, waarschijnlijk ook nog wel leuke herinneringen aan overhoudt uh, later. Ja. Ga je ook nog als uh, politicus kijken? Met een politieke bril op naar wat daar gedaan wordt aan natuur. Wat daar gedaan wordt aan duurzaamheid en ja. dat soort dingen. Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Ja, inherent is. in, in, in als, je, als, je dit, als je het leuk vindt om in de politiek te werken, en dat vind ik. Ja, dan gaat het eigenlijk automatisch. dat je, als je Overal waar je rondloopt, kijk je toch wel van... Hé, hey, hoe is het hier geregeld? Is dat iets wat nou ja, mogelijk in Zandvoort ook aan de orde kan zijn? Dus, ja, al zeg, dus je brengt ook naar, nog naar wat mee, mee terug? Dat denk ik, hoop ik wel, ja, hoop ja. ik wel. In ieder geval denk ik een hoop uh, ontspanning. <laughs> en uh, vast ook nog wel uh, wat ideeën van uh, nou ja, hoe uh, hey, onze, nou ja, de mensen aan de andere kant van de wereld het uh, aanpakken. Ik zou zeggen, als je over uh, drie maanden... wanneer ben je weer terug? Ik ben uh, ja, in maart, ben ik in weer, maart uh, ben ik weer terug. Ja. Dan uh, willen we je graag nog even aan tafel liggen. Ja, ja, we ja we vertellen. absoluut. vertellen hoe dat ja, allemaal ja, was. Ja, ja. Ja. Ja. We willen ja. het horen. Ja, is we goed. We ja. Ja. Wij uh, gaan afsluiten. Dank je wel, uh, Anouk, voor je komst. Ja. Heel veel plezier. Goeie reis. Dank en uh, kom, we ja. houden weer uh, terug. De komende maanden ben ik nog gewoon werkzaam okay. en aanwezig. Dus. Dan, uh, <laughs> Dan uh, spreken we je de naam. Ja. Uh, wij gaan afsluiten. Ga jij... Uh, het afsluiten, Leon? Wat hebben wij nog? We hebben nog niet genoemd dat elke eerste maandag van de maand... de nabestaande groep ook bij... wordt. Ja, ja, ja, ik weet Heels... niet of dat we dat gaan redden. Uh, Oké, okay. nou dan gaan we gelijk naar uh, bedanken. De techniek vandaag was in handen van... Cor Draaien, de redactie Gert Kuik. Eindredactie Gerry Rutte. De koffie Gert Kuik. En Gerry Rutte, presentatie Irene de Jager. En Leon van Les. En we bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. De koffie, thee en het water. Ik zou zeggen, prettig weekend en tot volgende week. En vergeet overigens niet af te stemmen vanmiddag om twee uur. Dan zitten Rob en Cor met een prachtig programma. Zandvoort op zaterdag. Doen. Tot de volgende keer. Dag.